Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental naar de schipreuk vanmorgen in het zuiden van Italië is opgelopen tot 58. Het schip zou te zwaar zijn geweest en niet bestand tegen de ruwe zee. En dus brak het in tweeën. Aan boord zaten vooral migranten, zegt correspondent Helene de Hans. De Italiaanse media die spreken van Iran, Afghanistan, Pakistan en Sri Lanka. Dat zijn nationaliteiten die bekend zijn. En wat ook opvalt is dat het niet alleen gaat om jonge mannen... zoals we vaak zien bij groepen migranten, maar ook om vrouwen... Kinderen onder de dodelijke slachtoffers uh, op het strand was ook een, een pasgeboren babytje. En wellicht waren er nog meer jonge kinderen aan boord die nog niet allemaal uh, gevonden zijn. Volgens een Italiaans persbureau is een vermoedelijke mensensmokkelaar opgepakt. In het wrak is ook een document van een andere verdachte smokkelaar gevonden. Of deze is gevlucht, vermist of een van de slachtoffers is, dat weten we op dit moment niet. Dan naar het woonprotest in Amsterdam. Daar zijn honderden mensen bij elkaar gekomen. De demonstranten willen een oplossing voor de wooncrisis. Onze verslaggever vroeg wat de demonstranten ervan vinden dat het zover gekomen is. Nou, matig. <laughs> dus ja, niet fantastisch. Anders zou ik hier niet staan, natuurlijk. Wat is de oplossing. Bijvoorbeeld leegstand van gebouwen die er nu wel is. Uh, daar zou dan wat meer aanpak voor moeten komen, denk ik. Want dat is te veel? Ik vind alles wat leeg is, dat is te veel eigenlijk, toch? Het kan allemaal nuttig gebruikt worden. En sinds dit weekend is er in Amsterdam-Zuidoost een skatepark speciaal voor vrouwen en mensen die queer zijn. Zoals SBN's en transgenders. De eigenaar organiseerde eerder al speciale skateavonden voor de queer community. Maar een eigen plek is toch wel fijn, zeggen de bezoekers. Ik skate vroeger in de tijd dat ik me nog als vrouw identificeerde. En toen was ik altijd goed voor een meisje. En toen dacht ik, dit is niet mijn zien. laat maar. En hier wordt juist iedereen aangemoedigd en maakt het niet uit hoe goed je bent. Er zijn dus ook mensen waarvoor de skatebaan niet per se bedoeld is, zoals hetero-mannen. Maar het heeft volgens de eigenaar van het park een hoger doel. Op een bepaalde manier sluiten we ze wel uit als we bijvoorbeeld een besloten avond hebben. Maar dat is met het doel om een groep mensen die nu niet naar het skatepark uh, komt, uh, uit te nodigen om wel te komen. Dus het is een beetje, ja, je doet iets slechts om iets anders goeds te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 Get another lesson learned Better know your friends Or else you will get burned You walked in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 steef stil gestaan ik wil ja. nog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 Hij piept die ik ben het probleem. Wordt para ja para nog steeds, want die fast life is mij in zegré.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 Sorry, maar ik wil dat je veet. die ik ben het probleem? Voor het para ja, para nog steeds. Want die fest lijft mij in zijn geheel.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 Me. And baby, you're making a fool of me You got me strong and I don't care who's this Cause baby, you got me, you got me, you got me, you got me. me. So crazy. Baby. like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times